9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Belgische premier Di Rupo gaat volgende week praten met de sociale partners. Dat zei Di Rupo aan het einde van de nationale staking in België. De regering heeft begrip voor de ongerustheid in het land, zei de premier. Sinds gisteravond wordt in België gestaakt tegen bezuinigingsplannen van de regering... en tegen de hervorming van het pensioenstelsel. Het openbaar vervoer rijdt niet, ziekenhuizen draaien weekenddiensten... en in grote delen van België werd geen huisvuil opgehaald. De vakbonden noemen de staking een groot succes. Nederland organiseert waarschijnlijk in 2014 een internationale nucleaire veiligheidstop. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben Nederland gevraagd gastland te zijn... en de regering heeft daar positief op gereageerd. De Nuclear Security Summit is een idee van president Obama. De eerste top was in 2010 in Washington. De tweede wordt dit jaar gehouden in maart in Seoul. Tijdens de top wordt op het hoogste politieke niveau gepraat... over nucleair terrorisme en de smokkel van nucleair materiaal. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... is het voorkomen van nucleair terrorisme voor Nederland een topprioriteit. Vijf grote woningcorporaties zijn van plan om, als dat nodig is... Vestia te helpen, de grootste woningcorporatie van Nederland. Dat zegt de brancheorganisatie van woningbouwverenigingen EDES. Die benadrukt dat Vestia nu nog geen hulp nodig heeft... De Rotterdamse corporatie is in financiële problemen gekomen. Vestiaal onderhandelt met banken over een lening van ruim een miljard euro. Omdat de bezittingen van de corporatie door de lage rente minder waard zijn. In Rijen in Brabant heeft brand gewoed in een schuur met duizenden kippen. Er zat asbest in de schuur. Het is niet duidelijk of er deeltjes zijn vrijgekomen. De brandweer is in Rijen nog aan het nablussen. Het weer.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 Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op Ibo.nl. Hoi, ik ben Barbara Deloor. Op 4 en 5 februari organiseert de KNSB het KPN NKO-round in tjaalf heereveen Beleef de unieke schaatsfeer en ontmoet de schaatsers in het KPN Clubhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 17:50. Ga naar schaatsen.nl of een van de Primera-winkels. Maak het mee! Het is radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Een horrorwinter werd het niet, maar een horrorweek lijkt het dan toch wel te worden. Weerman Piet Paulusma voorspelt wanneer we het ijs op kunnen om te schaatsen. En zometeen Erben Wennemers. Wereldkampioensprint, tweevoudig We praten met Stefan Groothuis sinds gisteren de nieuwe wereldkampioensprint. En de Franse president Sarkozy, die was gisteravond te zien op maar liefst acht tv-zenders tegelijkertijd met een vlammend interview. Pour que les épargnants et les clients des banques puissent avoir définitivement confiance et avoir un ratio comme l'on dit de fonds propres, c'est-à-dire de fonds qu'elles gardent dans leur caisse par rapport aux prêts qu'elles font de 9%. Luc. Ja, goed gezegd van Ja, mooi hè? Ja, maar hij heeft nog steeds niet verteld of hij zich nou verkiesbaar stelt. Want dat konden wij er dan nog net uithalen, dat hij dat niet zei hier. Over Sarkozy en zijn tegenstanders, wie dat zijn en uh, welke dirt er allemaal naar boven gaat komen... dat hoor je allemaal rond kwart voor tien. Today's topics. Yes, uh, today's topics de top 5 met eerst nummer 5 daar staat de staking in België. Daar zijn van de waar <laughs> zijn van de bus bus bus hè? Maar niet vandaag. Nee, voor vandaag niet. De bedoeling was namelijk dat heel België plat zou komen te liggen. Je stakingen in het openbaar vervoer in de havens het land moest plat uit protest tegen. Nou ja, eigenlijk gewoon de crisismaatregelen. De vraag is is de staking geslaagd? het uh, is in elk geval geen afgang geworden, waar toch wel een beetje voor gevreesd wordt uh, bij vakbonden. er uh, is Incidenten zijn ook uitgebleven, maar is dit allemaal voldoende om te spreken van een algemene staking die de regering zal overtuigen om in te tomen, om een aantal maatregelen bij te sturen? De, dat vroeg ik net aan jou. Check het even bij de droogdienage. Ik vraag het aan meneer De Leeuw van de Socialistische Vakbond. Is dit een voldoende succes? U zou het zeggen ja, maar voldoende om de regering te overhalen. Uiteraard, de regering zal ook bijsturingen moeten aanvaarden. Dit is een onevenwichtig begrotingsakkoord. En dus de sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten. En dat is ook precies wat veel Belgen dwars zit. De gewone man met de pit. Hè? Die moet telkens het gelag betalen. En dat zijn ze wel degelijk beu. Ja, of ze een succes hebben gehad, dat moet namelijk nog blijken. Dan nummer 4. Willemijn, wat heb jij nou eigenlijk altijd gemist in je leven? Een ID-swiper, inderdaad. Nou, gelukkig, hij is er. Onder de 16 mag je in de supermarkt geen alcohol meenemen. En boven de 16 mag dat wel. Martijn Planken, van de GGD, in de regio Nijmegen. Heugelijke dag. Ja. We zijn uh, lang met de voorbereidingen bezig geweest, maar eindelijk is het zover dat uh, de ID-swiper in gebruik wordt genomen. Ja, tijd voor een bommeltje. <laughs> Kom, gaan we halen. Oké. Okay. <laughs> Lekker bier halen. Nou goed, een ID-swiper dus. Als je nu je dagelijkse dosis alcohol gaat halen, moet je dus je ID door een apparaatje swipen. Ja, ik vind het wel een goed idee. Maar aan de andere kant, het is ook hoe meer je dingen gaat verbieden voor jongeren, des te sneller ze het juist willen uitproberen. En ook... Jongeren moeten misschien zelf de kennis mee leren maken... of dat ze het zelf willen drinken, dat ze het zelf moeten kiezen. Oh, jij onwetende puber, dat kan je allemaal wel zeggen... maar zo werkt het natuurlijk niet, hè, in de volwassenen rij. Jongeren beslissen uh, of ze met alcohol beginnen niet zozeer... omdat ze alle risico's kennen en ook weten dat het slecht voor ze is... maar vaak onder invloed van groepsdruk. En wij als volwassenen moeten daar gewoon een stuk verantwoordelijkheid in nemen. Een stukje betrokkenheid naar de puber toe, heet dat. In vier supermarkten in Brabant moet iedereen de komende tijd... je idee door zo'n apparaatje heen. Jenne. 29. Nou, gefeliciteerd. We maken hem nog niet open, hè? Ik vind uh, op maandagochtend vind ik het nog een beetje te ver gaan om een uh, fles safari open te maken. Precies, dat is meer iets voor een dinsdag -gossend. Dan, nummer drie. <laughs> Hells Angels hebben hun clubhuis in Amsterdam vandaag verlaten. Om tien uur vanochtend ontvangen de Hells Angels enkele ambtenaren. Zij controleren of de club het terrein en het clubhuis leeg oplevert. Water, gas en licht worden afgesloten. En dan is het, na veertig jaar, gedaan. Ja, de Insels hebben nog geen nieuw clubhuis... maar krijgen wel 400.000 euro mee na een deal met de gemeente. Ja, het is uh, raar, maar ja. Het is de tijd van komen, de tijd, tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu dus gekomen. Dat is trouwens meer motornieuws vandaag. Het kabinet gaat motorbendes harder aanpakken. Niemand uh, is boven de wet uh, verheven. Hmm. En dat pakken we, pakken we aan. En dat geld, uh, dat blijkt uit onderzoek uh, van de laatste tijd. Zo'n 40 onderzoeken die we hebben, hebben lopen dat uh, de outlaw uh, bikers, uh, <laughs> gewoon dat we die integraal met z'n allen uh, aanpakken. Precies, 40 onderzoeken, outlaw bikers, kan niet missen. <laughs> Overigens noemt het kabinet geen namen van die outlaw bikers. Dan schokkende cijfers. Volgens het RIVM is meer dan de helft van Nederland te dik. Bij de mannen is 60% te zwaar, bij de vrouw 44%. En dat is natuurlijk ongezond. Met name het vet in de buikholte geeft het grootste risico op het krijgen van diabetes en hart- en vaatziekten. Dus dat is op zich een zorgwekkende ontwikkeling... dat ook met name op de jonge leeftijd daar al zo'n toename in is. Omdat dat natuurlijk een groep is die daar nog hun hele leven last van gaat hebben. Het grootste verschil eh, dat het RIVM heeft gevonden is het, stijgen, het stijgende aantal dikke vrouwen. We zien zowel bij mannen als vrouwen de buiken eh, dikker worden in alle leeftijdsgroepen. Maar het meest opvallend is dat in de leeftijdsgroep 30 tot 40 bij de vrouwen de grootste stijging eh, gevonden is. Ja, ik kan dat zelf niet controleren, want ik ken eigenlijk geen te dikke vrouw tussen de 30 en de 40. Waarom ja, heb jij een nachtjes, eigenlijk in 37? Oh, okay. <laughs> oh, oh, dan, uh, dan, nou, als je het, iets niet hebt, nee, dan dat, heb berkje. je gelijk. In. Het is fucking koud in Nederland, op nummer 1. Siberische temperaturen, het is helemaal voor niemand leuk. Behalve natuurlijk voor de schaatsers in Nederland. Noord-Laren won dit jaar de competitie. Daar schaatsen ze zelf dus op een satijnenlaag ijs. De Groningers zijn echt botertje ijsgeld. Ik ben niet te houden, nee, ik, ik, dit vind ik zo mooi, joh. Vroeger, uh, ik ben hier geboren en gaat in, in Noord-Laren. Maar uh, als de slootjes dicht lagen, lagen dan uh, gingen we wel schaatsen. Dat kon hem maar net houden. Dat resulteerde natuurlijk wel regelmatig in een netpak. Dat kun je wel begrijpen. Ja, de strijd die gaat nu om wie de eerste marathon gaat houden en dat is allemaal voor later. Voorlopig is het ijs alleen nog maar leuk. Ja, even nou tenminste, dus dat is een schuivelmest. Nou, dus, de woon een beetje verbark, gelukkig. Ik beetje op dat verschrikkelijke glad hier Hou eerst. Ja, prima is wel. Aan ja, de binnenkant moet maar even mee wezen, maar aan de buitenkant. Uh... Toppie. Ja, dat is een typisch Groningswoord, hè? Toppie. Overigens is de baan niet alleen maar voor de grote schaatsers, ook kinderen mogen thuis op. Oeh, heb je er een beetje zin, hè? Ja. Als je die manier zo ziet schaatsen, dan denk je natuurlijk ook van ja! Ja. Wat, wat voor schaatsen hebben jullie? Uh, Gewone schaatsen. <laughs> ja. Yeah. Ja. Ja. Het blijft <laughs> nog wel eventjes koud. En als ik de gevoelstemperaturen erbij zet voor midden overdag, gemiddeld over Nederland... dan gaan we gewoon op woensdag, donderdag naar min 10. Goed aankleden. Fijne avond. Ja, Tot morgen. Luc. Luc, dankjewel. Tot morgen, Luc. Doei. 2011 was voor Philips niet het allerbeste jaar. Het bedrijf leidde een verlies, leidde, ik zou zeggen leed, een verdries van 1,3 miljard euro. En om de windcijfers weer wat op te krikken, gaat Philips nu buiten Europa kijken. Dat deden ze nu al natuurlijk, maar nog meer buiten Europa. Iedere dag duikwind BNN2D naar aanleiding van het nieuws de geschiedenisboeken in. Er was een tijd dat Philips zich voornamelijk op Nederland richtte. Specifieker nog alleen op Eindhoven. Caspar van Leek is schrijvingsontwerper bij Shock Ontwerp Goedenavond. Goedenavond. Je schreef het boek Een staat in een stad. En het gaat over alles wat Philips in Eindhoven heeft gedaan. En ja, PSV, daar zijn ze natuurlijk verantwoordelijk voor het oprichten. En ze hebben ook een hoop huizen laten bouwen. Maar wat is nou wat jou betreft het meest opvallende dat Philips in Eindhoven heeft opgezet? Um, ja, natuurlijk naast de, hè, de kantoren en fabrieken en de woonwijken. Uh, die sociale voorzieningen eigenlijk met name. Uh, en, ja, de sportvereniging zoals je al zei, de basisscholen en de bedrijfsscholen. Maar toch wel een van de meest kenmerkende sociale voorzieningen uh, waren eigenlijk de Philips-coöperaties. Ja. En Dit waren kruidenierswinkels van Philips, uh, die het bedrijf voor zijn eigen personeel uh, heeft opgericht. Mm -hmm. En in 1919 werd de eerste daarvan opgericht, eigenlijk naast het PSV-stadion. Was destijds was dat nog de Philips-sportvereniging. Philips en in 1931 heeft deze coöperatie zich losgemaakt van Philips. En kreeg het ook een nieuwe naam, de ethos namelijk. En dat stond voor eendracht, toewijding, overleg en samenwerking. Ja. En de ethos is vervolgens ook weer overgenomen door Arald in ja. 1973 en dat is nou de droge geworden, zoals we die vandaag de dag kennen. Ja, ik kan het maar denken dat het van Albert Heijn is, maar het komt gewoon van Philips. Dus... Ja, het heeft zijn oorsprong inderdaad bij Philips gevonden. Eendracht, ja. toewijding, overleg en samenwerking. Ik kijk toch met heel andere ogen naar de ethos als ik daar binnenkom. Ja. ja. ja. En waarom hadden die Philips medewerkers behoefte aan een drogist? Um, nou, het gebeurde destijds nog wel eens dat uh, op het moment dat Philips zijn lonen verhoogde, dat dan ook de eindhoven middenstand uh, zijn prijzen van de producten opschroefde. Mm -hmm. En in feite is Philips die coöperaties begonnen om dus de boekenprijzen van de middenstand tegen te gaan op die manier. Ja, ja dus, dus ik kon, dacht, we beginnen zelf een winkel, kunnen we lekker de prijzen laag houden? Ja, inderdaad, ja. ja. En nou ja, al die dingen die Philips allemaal heeft gedaan, hè, waarom deden ze dat eigenlijk allemaal? Ja, natuurlijk voor het well-being van de werknemer, maar wat zat daar mm -hmm. voor gedachten achter? Um, ja, eigenlijk was die motivatie toch vrij eenvoudig. Uh, Philips ging er inderdaad van uit dat wanneer je goed voor je personeel zorgt, ja, dat je dit ook terug ziet de werkvloer. En daarnaast een, ja, een stukje loyaliteit van de werknemer richting het bedrijf. Ja. En ja, een mooi voorbeeld daarvan is ook terug te vinden nog in een jubileumboek van Philips, naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan. En daar staat ook in dat slechts in een gezond lichaam kan een gezonde geest huizen. Hm. Dus zodra een hè, werknemer gezond is, dan ziet het bedrijf dat ook weer terug. En... En, ja, en blijven ze voor altijd hopelijk bij Philips werken, is dan het idee. Dat was het idee, want het is ook zo dat eigenlijk door alle sociale voorzieningen. Uh, die het bedrijfspersoneel aanbood, uh, zorgt het bedrijf er ook voor dat de werknemer... eigenlijk vanaf de wieg tot de straf, gewoon overal voor bij het concern terecht kon. Uh, of dat het nou een polykliniek was of een schouwburg van stukje ontspanning. Uh, nou. Eigenlijk alles. Je kon overal voor bij Philips terecht. Of voor een stukje kruidenierschap dus in de toewijding, overleg en samenwerking. Kasper van Leek, dank je wel. Ja, geen dank. Tot ziens. Tot ziens. Doeg. Okay. Radio 1, Today. Stefan Groothuis, wereldkampioen sprint sinds gisteren. Zometeen praat ik met hem samen met die andere wereldkampioen sprint... van vroeger, Ermen Mennemars. Maar eerst Birdie met Skinny Love. Dat betekent Natuurlijk Sport met Erben Wendemaars. Erben, goedenavond. Goedenavond, Wendemijn. Iedere maand uh, train jij mee met een sporter die deze zomer op de Olympische Spelen staat. Ja. Uh, deze week ben je gaan hoofdspringen, dat zo meteen. Maar ja. eerst even natuurlijk dit weekend. Wat was het ja. weekend? Het was, het was een ongelooflijk mooi sportweekend. Uh, heel veel uh, kampioenen maar... He, er is een nieuwe wereldkampioensprint. Ik heb een opvolger. En uh, dat is de naam Stefan Groothuis. En ik heb uh, de hele weekend uh, gekeken. Ik, heb, uh, ik was echt helemaal kapot gisteravond. Ik had het gevoel alsof ik zelf uh, al, al die afstanden gereden had. Uh, en ik vond het zo mooi. Ik vond het zo mooi hoe hij reed. En uh, als het goed is, dan uh, hangt hij aan de lijn. Of niet, Stefan? Ja, goedenavond. Ja, gefeliciteerd, Stefan. Echt van, van harte. Dank je wel, dank je wel. Ik ben er heel ontzettend blij mee. Kan ik me voorstellen, want... Uh, je hebt het wel heel erg spannend gemaakt. Ja, dat was uh, zeker geen vlekkeloos toernooi uh, voor mij. Maar uh, ja. ik heb wel de hele tijd ook gezegd, van, uh, perfect toernooi, dat lukt bijna nooit op zo'n toernooi. Het, moet gewoon, het mag niet één keer heel erg slecht gaan. En er moet liefst toch één keer een hele goede tussen zitten. Dat is gelukt. Ik vond eigenlijk dat je gewoon drie gewoon redelijke races gereden had. Gewoon goede races, Nik, niks speciaals. Maar je had ja. echt die super race nodig. Uh, uh, die laatste duizend meter. En ik zag jou staan aan, het, aan, aan de start. En ik vond dat je daar anders aan die start stond dan bij die andere drie afstanden. Ik wil heel graag weten, wat dacht je uh, van uh, tien seconden voor de start tot en, tot, tot en met de start? <coughs> nou ja, ik weet niet of dat zo was. Hè, maar uh, het is wel zo dat ik misschien nog, nog een stukje... Dat, dat, dat, ja, ik, ik vind het heel moeilijk omdat... Uh, ik voel dat niet zo misschien maar dat is heel onbewust, ergens toch dat, dat oergevoel dan wel naar boven komt of dus zo. Dat, dat ik uh, dat mij uh, zo'n schop onder mijn reed geeft dat het. Uh, <laughs> nou, je, dat moet, het uh... je moet dan maar eens een keertje die races terug gaan terug, terug, terug kijken. Want ik vond echt die laatste race. Dat was ook de enige race waarbij, het gewoon, waarbij je ook geen enkel foutje vouw, gemaakt hebt. Nee, dat klopt. Dat, uh, ik wist wel, ik had ook wel heel goed in mijn hoofd van wat ik wou doen in, vooral in die bochten en zo. En, en wat ik. Uh, Vooral die twee binnenbochten, die laatste duizend meter, zijn natuurlijk wel vrij cruciaal dan. Daar weet je alles van. Ja, daar weet ik alles van. Dat is best wel lastig. En dan kom je over de finish heen, Stefan. En dan zie je 106 op, op de op de klokkenlokker staan. En dan. Ja, dat zijn echt. Waarom als ze zegt van. Ik kan zo niet altijd zo genieten van die races, of als ik iets gewonnen heb of zo. Maar hier kon ik echt. Ik kwam over die streep en ik zag dat EZ en dacht echt. Dat zijn echt de momenten die je. Een aantal keer in je carrière meedemaakt, hopelijk. En, uh, en gelukkig uh, was het gisteren zo één dat je echt denkt: van dit is gewoon echt, uh, echt hard. En gewoon ja. Nederlandse record en gewoon een tijd waar zich maar eens even flink op per stuk mogen gaan bijten. en Ik denk, ik heb hier alles uh, erin ge gegeven wat ik erin kon geven. En uh, nou ja, dat, dat is eruit gekomen. En uh, dit was het beste wat ik er nu, uh, nu kon laten zien. En, uh, Laat ze, maar, laat ze maar komen. Laat ze maar zien wat ze kunnen. Ja. En, uh, en... Ja, dat, uh, dat is wel echt een ontlading. Dat het dat, dat, dat gewoon lukt dan op dat moment. Ja. Ja, maar, maar als sprinter, je komt er over de finish heen. Uh, ik moest heel erg denken, toen, toen ik voor de eerste keer wereldkampioen werd... moest ik ook voor Jeremy Waterspoon rijden en voor Mark Island. Uh, Tebo ja. Mo en Q. Lee, die eigenlijk 1 en 2 stonden, die moesten nog naar jou rijden. Maar ik wist toen ik over de finish heen kwam, van, van, van mijn duizend meter... nou, dit gaan ze gewoon niet redden. Had jij dat, ja. dat, dat, dat gevoel ook? Ja, erg... Ja. Ik hoop het, ik hoop het natuurlijk, maar ergens, ja, omdat het de laatste jaren nog wel eens misging en zo, en dan ga je toch ook maar ergens een beetje rekenen van, ja, gaat ga het lukken, je hoopt het gewoon, maar uh, ergens, ik vind, ja, misschien, uh, je, is natuurlijk, uh, je hebt het heel vaak tegen een te gereden ook, uh, ja. uh, gewoon een hele goede schaatsen. En het is ja, ja. geen onmogelijk, het was, ik zag het er nog niet zo snel doen, die tijd rijden, maar het was niet onmogelijk voor hem, dus... Uh, dat, dat, dat denk ik, dat, dus dat, dat hield ik mezelf nog wel een beetje in ja. om, uh, uh, maar dat is gewoon kijken en afwachten en een beetje nagels bijten. Ja, zullen we nu, nu, nu, nu maar een clubje gaan, gaan oprichten, ja, Stefan? <laughs> ja, precies. Jij en Jan, en, uh, onder elkaar. Een ja, dat ja. Ja. Lijkt, lijkt, me, lijkt me een heel uh, mooi clubje okay. dat ik daar deel, deel van uit mag maken. Lijkt uh, Stefan een beetje op jou, Erben? Nou, uh, oh. uh, als je echt schaats technisch bekijkt, uh, we zijn allebei goede duizend meterrijders, maar hij heeft nog veel meer vermogen. Hij is wel... Uh, uh, qua, qua, qua fysieke mogelijkheden is hij nog wel een betere versie van, van, van, van, van Erwin Wennemars. Dus dat wordt ja, ja, er, er, er, tenminste twee keer. Erwin er, er, er, er, er, er, er, er had een hele sterke bocht. Hè. Dat, mag ik yeah. even dat. Ja, okay. uh, ja, maar ja. Ik je, je, toch? Ja, je, je hebt een verschrikkelijk sterke bocht altijd. Ik denk dat jij ik, ik minder moeite had met, met de binnenbocht altijd. Ja, nou, ik heb ook. Ik heb toevallig. Ik trek allemaal zo hard door altijd. Ja, maar, maar, dat is ook, maar als jij dat ooit nog een keertje leert, die laatste binnenbocht, dan worden dus de kampioenschappen vanaf nu heel erg saai. Uh, ik, ik, ik ga het proberen. Hey Steven, even tot slot. Hoe was je dag vandaag, de day after? Ja, ik, uh, ik heb vannacht niet zo heel lang geslapen moet ik zeggen. Want uh, we hebben het natuurlijk wel eventjes gevierd hier zo. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat was een kort nachtje. En uh, nu, uh, ja, ik word nu een beetje veel gebeld, zeg maar, de hele tijd. Dus uh, op, op andere telefoons, op mijn eigen telefoon ben ik nog steeds kwijt. Dus van uh, de video's en de trainers van de ploeg, die worden allemaal gebeld op hun telefoons. En ik uh, probeer ondertussen een beetje gaas... Uh, Even uh, orde in de gaas, de uh, scheppen hier van mijn, van mijn uh, slaapkamer of mijn hotelkamer. Want het is één grote panel. En die moet uh, nog ingepakt worden, omdat we zo met de bus naar het vliegveld moeten. Dus ja. <laughs> het... probeer ik tussen de bedrijven door nog een beetje te doen. Wa was het feestje op je hotelkamer? Nee, nee, nee, dat oh, nee, niet. Nee. Maar uh, ja, ik, uh, ik had niet een heel goed plan met mijn tas uitpakken hier, zeg maar. En dat uh, ligt toch een beetje uh, door de kamer heen geslingerd. Ja. Goed, jij, de, de wereldkampioen gaat zijn tas inpakken. En dan uh, zien we Ja, weer. geniet ervan, Stefan. Echt. Zeker, dat gaat wel lukken. Ja. Hé, hey, super gefeliciteerd. Dank je wel, Stefan Groothuis. Oké, ja. bedankt. Stefan Groothuis dus, de wereldkampioen. Erben, laten we het hebben over de Olympische Spelen. Ja. Iedere maand dan train jij mee hè, met een sporter ja. die naar Londen gaat. Erben, waar ben je nu geweest? Ik ben uh, in Apeldoorn geweest op een, in een prachtige sporthal bij Eelco Sint-Nicolaas. Dat is de Nederlandse teamkamper. Hij is al gekwalificeerd voor Londen. En ik uh, heb één onderdeel met hem geoefend. En dat is wel het hoogspringen. Zes... Jongen, jongen, jongen. Ben je wereldkampioen sprint geweest, kun je niet eens over 1,35 meter heen springen. En als je dan dat te vergelijkt, want Ilko maakt nu een mooie aanloop. En die springt gewoon eventjes weer. Hartstikke idee, fluitend over 1,65 meter heen. Op de prachtige atletiekbaan hier in, uh, in Apeldoorn. Nou, Ilko, wat een voorrecht is het om op deze baan te mogen trainen. Ja, heerlijk, toch? Ja. Ja, dat is... Uh ideaal als hier gewoon terecht kunnen. zo lekker rustig zoals het nu is. Een beetje wat, uh, wat de wielrenners om ons heen en uh, ja. verder gewoon de, de hele, hele baan van onszelf. Hè? Wat zit er eigenlijk allemaal in, in de tienkampen, Eelko? Vertel me dat eens eventjes. Uh, nou, de tienkamp is in ieder geval over twee dagen. De eerste dag begint met de 100 meter. verspringen, springen, kogel stoten, hoog springen en 400 meter. En de tweede dag uh, begint met 110 meter horden. Dan ga je discus werpen, polstok hoog springen, uh, speer werpen en 1500 meter. En dan is het... Uh, dan is het klaar. Ja, je moet nu in een bocht ernaartoe lopen. In een bocht ernaartoe lopen? Afzetten. En met je rug over de latten. En met mijn rug over maar de latten. Dat had je net ook al volgens mij bij de Schotse sprong bijna. Dus volgens mij uh, moet het gaan lukken. Oké, okay, ik ga kijken. Ik ga proberen in ieder geval. Oh, bijna! Ik kom, echt niet, ik kom gewoon niet van de grond af. hè? zo nog een keer? Volgens mij met hoog springen voel je gewoon van tevoren. Ik ga er overheen, ja of nee? Uh, niet altijd, maar soms heb je een goed gevoel erover als je aanloopt. Als je dat gevoel niet hebt, dan uh, haal je me in ieder geval niet. Nee. Maar ben je daar mentaal mee bezig? Tijdens de aanloop? Ja. Nee, nee. Ik denk echt voor de aanloop waar ik aan moet denken. Gewoon wat, wat ik uh, technisch moet doen. Ja. En dan is het gewoon uh, ja, in de wedstrijd vaak uh, vragen om uh, ondersteuning van het publiek. En uh, gewoon gaan en uh, springen. Oh, ja. Helemaal goed. Helemaal goed. Het helpt dus echt, hè? Mag niet eens, hè? Ja. Nou, nou, nou, ja, ik denk, ja, ja dat is toch bekend. Ik wel, met, met, met het publiek kan ik altijd wel iets meer. Is dat ja. met jou ook zo? Ja, zeker. Als ik uh, echt, als het, als het erop aankomt, een derde poging of wat dan ook, dan, ik weet niet, dan zit er zit toch ergens een, uh, iets in mezelf dat het in één keer toch een stuk beter kan nog. Dus uh, ja, het is altijd lekker. Dus zometeen in Londen moeten al die Nederlanders, die, die, die, daar, die, die daar zijn, enorm hard juichen en enorm hard, hard te klappen. Want dan help je de Ilko dus echt. Ja, en niet alleen, de, niet alleen de Nederlanders. Ik wil gewoon het hele publiek dan straks mee hebben. Dus, oh nee. Maar dan komt wel goed. Ja, je vond het moeilijk, hè? Het is ook hartstikke moeilijk. Ja, dat nee. ja. Ja. geloof ik graag. Ja. Het vuur, ja. dat, viel, dat viel me echt enorm tegen. Wat een fantastische atleet is dat, zeg. Ja, en Erben heeft uiteraard ook een, natuurlijk een filmpje ervan gemaakt. En wil je die zien en die wil je zien? Ga even naar facebook.com slash today. Erben, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week, mijn. Today. Naast me in de studio Alain Caron, chefkok, jurylid bij het programma Masterchef, en als Fransman al 30 jaar inmiddels waanachtig in Nederland. Uh, Alleen vroeg ik me af, zijn er nog Fransen die enige kans maken op een model medaille straks bij de Olympische Spelen? Ja, ik denk met uh, zwemmen. Met zwemmen? Ja. Ik, denk ja. Dat ze... <laughs> ik, zie, ik zie je denken. het <laughs> ja, denk, nee, nee, was uh, een tijd geleden een, een hele goede zwemster. Ja. En, uh, maar ze hadden heel veel problemen met, uh, met haar coach enzovoort. Ah. Maar ze was wel erg goed. En ik ben benieuwd dat zij uh, ook nog doorgaan okay. gaat zijn. Nou, zometeen heb ik het met jou en met onze man in Parijs, Olivier van Bemen, over uh, de presidentsverkiezingen. Over Sarkozy, dat hij zich nog maar steeds maar niet heeft uh, gekandidateerd. Toen noem je dat, kandidaat heeft gesteld. En over wie zijn uitdagers zijn en uh, wat voor types dat zijn. Dat zometeen. Exit Holland. In Exit Holland reizen we iedere dag de wereld over. Op zoek naar bijzondere verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vandaag Aletta André. Die woont in India en die ging op vakantie naar een eiland. En dat was een beetje het renesse van India. Aletta, goedenavond. Goedenavond. Ja, daar heb ik dan wel een bepaald beeld bij. Het renesse van India. Uh, veel, nee. heel veel drank. Ja, nou, dat is het inderdaad precies. Uh, want ja, je hebt er nog niet eens echt uh, disco's of clubs of dat soort dingen. Maar het is gewoon echt uh, puur op drinken gericht. Uh, zo kun je het wel zeggen. Hoe heet het eiland? Uh, het heet Dio. En het is, uh, ja, het is echt vlak aan de kust, dus je kan er gewoon met de auto heen, met een brug. Mm -hmm. En uh, de, de reden dat er zoveel gedronken wordt is vooral dat het echt heel erg goedkoop is. Mm -hmm. um, vanwege andere belastingen dan in de rest van India. En uh, ook is de regio waar het eiland uh, aan vast ligt, daar is alcohol verboden. Dus iedereen gaat een weekendje daar om uh, nou ja, even voor de rest van de week te drinken. Ja, ja echt alcoholtoerisme dus, lijkt me zo. Um... Precies. En wat, en wat zie je dan? Veel groepen jongens, meisjes, van alles door elkaar? Nou, bijna, eigenlijk bijna geen meisjes, vooral groepen jongens. Uh, oh nee, nou ja, overdag is het is ook een eiland. Je hebt ook gewoon zonne-evastanten. Overdag zie je ook wel families en kinderen. Maar na mm -hmm. andere gang zijn er eigenlijk alleen nog maar mannen die in uh, nou ja, wat dan de cafés zijn. Dat zijn eigenlijk gewoon verzameling uh, plastic stoelen en tafels zonder uh, veel op en eraan. En die, ja, die zitten daar een beetje met z'n allen te drinken. Ja. Ja. Die jongeren zijn dus niet zo heel erg gewend om te drinken, neem ik aan. Want om hen heen is het allemaal verboden. Uh, dat gaat er dan vast ja. uh, heftig aan toe. Ja, uh, nou ja, wat, wat ik dus... Uh, wat, wat, wat, wat je daar dus hebt, is dat die jongens er niet zo goed tegen kunnen. En er wordt daardoor nogal veel uh, gekotst. En uh, ik moet zeggen dat ze zich over het algemeen best goed gedragen. Er wordt helemaal niet veel geschreeuwd of uh, lastiggevallen gevallen of uh, weet ik veel wat uh, gekke tafereelen. Mm -hmm. Maar uh, uh, er wordt dus wel veel overgegeven en dat uh, zie je direct. Op elke menukaart staat eigenlijk standaard uh, het woord vomiting charge. Wat dus eigenlijk betekent dat, dat, uh, dat het wel heel vaak voorkomt. En als iemand dan inderdaad midden in de tent overgeeft, dat, dat je daar gewoon voor moet betalen. <lacht> Oké, okay, vomiting charge, ja. Ja, is, ja. Is jou dat ook overkomen? Nou nee, ik heb het zelf niet, uh, niet hoeven te betalen. Ik heb het nee. zelf niet overgegeven. Ik heb wel uh, hier en daar een hoopje gezien. Ah oh, ja. Oh. En, uh, nee, en de, de arme jongen die dat op moet ruimen, die verdient er dan dus een extra zakcentje mee. Ja, ja. Dus, dus, en wat moet je dan betalen als je af je weggaat? gaat? In euro's is dat ongeveer uh, 1 euro tot 1,50 euro verschil Zo. per bar. Nou, en wat kost een biertje? Nou ja, dat is dus relatief duur, want een, uh, een biertje kost ongeveer 75 cent. Ach. En uh, wat, een, een whisky, dat is wel uh, het populairste drankje, ja, ofwel whisky ofwel rum, zoiets, wodka, dat kost misschien 30 cent daar. Ja, ja. Maar ja dus dat uh, <laughs> ja, kun je er <laughs> vijf, zes drinken en dan voor hetzelfde geld overgeven. Ja. <laughs> maar dat werkt dus wel, neem ik aan, want er wordt denk ik niet heel veel overgegeven, want je kijkt wel uit. Nou, dan komt het wel. Uh, ik, tenminste, ik heb het één bar eigenaar gevraagd en die zei dat het gewoon elke dag gebeurt. Ja, dat wel. En, en, en nou ja, ja, goed, de vomiting charges. Is het voor de rest nog wel een beetje een leuk eiland ook, want jij bent er geweest? Ja, ja nee, het is een prima vakantieplek. Als je niet, uh, nou ja, wat ik al zei, er zijn niet echt discos of clubs of feesten of zo. Dus uh, je moet er niet uh, daarvoor heen gaan. Maar verder is het eigenlijk een hartstikke leuke plek. Het is een Portugese kolonie, dus je hebt ook mooie oude Portugese huizen en een fort... Dus er valt ook nog wat te zien en uh, je kan gewoon zonnebaden en relaxen. Dus daar is echt een uh, prima plek voor. En zoals ik al zei, die jongens die, die, uh, die, uh, nou ja, die, die laten je ook gewoon met rust. Die, uh, iedereen focust op zijn eigen glas, zal ik maar zeggen. Ja, jij hebt gewoon een leuke tijd gehad daar op die Ja, Ja. Okay. Aletta en André vanuit India, dankjewel. Oké. Okay. Radio 1, het NOS Journaal. Van half tien met Martijn huis. De premier van België praat volgende week met de werkgevers en de werknemers vanwege de nationale staking. De Belgen staken sinds gisteravond, onder meer tegen bezuinigingsplannen van de regering. De afgelopen 24 uur reed het openbaar vervoer niet, ziekenhuizen draaiden weekenddiensten en op veel plaatsen werd het vuilnis niet opgehaald. De Belgische staking duurt nog een half uur. In de Afghaanse provincie Kunduz heeft een man zijn vrouw vermoord omdat ze voor de derde keer een dochter had gebaard en geen zoon. De man is gevlucht, maar zijn moeder is aangehouden... omdat ze bij de moord zou hebben geholpen. En de Amerikaanse regisseur John Rich is overleden. Hij regisseerde onder meer afleveringen van de tv-serie All in the Family. Daar kreeg hij twee Emmy Awards voor en twee Golden Globes. Ook regisseerde hij de series MacGyver en The Twilight Zone. John Rich was 86. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, dat kan je niet ontgaan zijn. Na een hele lange herfst is de winter nu echt begonnen. Paniek alom, want volgens de voorspellingen staan we aan het begin van een horrorwinterweek met temperaturen van min 10 en sneeuw en ijs. SBS-weerman Piet Paulusma, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Wordt het echt zo erg? Ja, maar ja, wat is erg. Strijf komt in alle stevige winters voor. Ja. Dus we moeten ook niet denken, denken dat mij bij min 10 of min 12 de wereld vergaat. Nee, dat is ook alleen maar wordt... leuk toch. Het wordt gewoon koud. Het wordt echt ja. koud. Streng op we min 12, misschien wel op plaats min 13 of min 14. En, en dat is uh, behoorlijk laag. Ja, en overdag dan gevoelstemperatuur van min 10, hoorde ik net. Ja, ja goed, die gevoelstemperatuur die kan nog wel wat lager uitpakken, want uh, het is donderdag denk ik de koudste dag. Dan wordt het zo min 5 tot min 7 graden overdag. En dan uh, gaan we toch richting die gevoelstemperatuur die uh, nog wel uh, wat lager ligt dan die min 10. Uh, ja. Dat wordt wel min 12 of 13. Ah, ja. en, en, en dat alles bij uh, een overste winter. Al moet ik eigenlijk altijd, Piet, een beetje lachen over dat gedoe met die gevoelstemperatuur. Dat, dat, dat, dat is ook wel een beetje een excuus, of niet? Ja, kijk, weet je, het, het is in Canada destijds uitgevonden om, uh, om mensen aan te geven hoe koud het aanvoelt... Als je, uh, nou, als, je, als je je lichaam te weinig bedekt en dat je daardoor sneller bevriest... en dat we daardoor, daardoor ook andere zaken sneller bevriezen... Maar... Die gevoelstemperatuur is eigenlijk een situatie die de afgelopen nou, 15, 20 jaar en meer en meer is ingekomen. Ja, het is wel, het is in, zeg maar. Erwin hey, ja. uh, Wellermas was hier net en die, die maakt het natuurlijk wel helemaal gek in zijn hoofd dat we straks weer op natuurijs kunnen schaatsen. Wanneer, wanneer kan dat echt, denk je? Ja, ik denk dat het echt gaat lukken. Want uh, als je kijkt naar uh, je moet ongeveer, je moet toch wel een weekmatig of op, opstrenger vorst hebben. Voordat je echt uh, nou, de, uh, een beetje op uit kan. Nou, dat, ik denk dat wij op de ijsbaan zonder meer vrijdag en, uh, en het weekend al uh, wel kunnen schaatsen. Maar misschien kunnen we het weekend her en der ook nog wel wat uh, op, op buitenwater schaatsen. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk wel aangegeven. Maar we komen op schaatsen, daar zit ik niet over in. Want het gaat toch uh, behoorlijk vriezen vannacht al matig. Ja. Uh, daarna twee, drie nachten met matig tot strenge vorst en overdag vorst. Ja, dat moet kunnen lukken. Hey, en Piet, de Elfstedekorts, want je was gisteren in Dokkum en daar hadden ze de gemalen al stilgezet, hè? Ja, morgen gaan uh, nog meer gemalen stilgezet worden in Friesland. Dat is om eigenlijk uh, te proberen om een, nou, ook het schaatsplezier erin te krijgen. Kijk, als zolang, je malen, zolang die uh, gemalen openstaan en werken, gaat die ijsnoer niet aangroeien. Nou, nu krijg je dus wel een sneller aangroei van de uh, ijsloer. Maar is het, het snel de... genoeg? Is het, is het genoeg? Nee, nee, nee, nee. Want deze week is lang niet genoeg. Er moeten uh, minstens nog 1 à 1,5 week bij. om een Elfstedentocht te krijgen. Ik denk dat het komende weekend er 7 tot. nou, misschien 10 centimeter ligt. op de laatste. Maar er moet 15 gemiddeld liggen. Nou, pak die 7. We moeten nog minstens 1 tot 1,5 week. met matig tot strenge bij. Dus uh, de Elfstedentocht hebben we nog niet. Maar wel dat we op natuurreis komen. En het weekend komt er nog sneeuwplek bij ook. Gaat jouw Friese hart daar sneller van kloppen, of valt dat een beetje tegen? Nou, ik zal je vertellen, Willemijn. Ik woon zelf aan de Elfsteden Route. Die komt uh, bij mijn tuin langs. Ik, ja, ja, mij. Ik, als ik, ik heb het wintergevoel gekregen vorige week. Nu moet ik wachten op het gevoel. Zodra dat er is, ga ik je melden. Want dan uh, gaat het pas echt uh, hard kloppen. Maar op dit moment nog niet, want het is bij mij nog allemaal water. Piet Paulusma, dank je Oké. Okay. Doeg. Ja, voor het eerst in meer dan tien jaar zou neo-so-koning D'Angelo eindelijk weer eens in Nederland optreden. De hele dag keken fans nergens anders naar uit, Twitter barst helemaal los. Maar op het laatste moment zei hij af. D'Angelo heeft namelijk een last van een voetblessure. Je kent hem trouwens misschien nog van dit nummer, Brown Sugar. De baas van 3FM, zendermanager Wilbert Mutsaars, die uh, had het de hele dag nergens anders over. En die was al in Paradiso en toen ging het niet door. Wilbert, goedenavond. Goedenavond. Ja, een turnus, hè? Ja, jongen, jongen. <laughs> ja, ja, ja. Was je er wel echt, even, echt een beetje, beetje verdrietig over? Nou ja, ik had er ontzettend veel zin in, ja. Ik ben echt uh, met piepende banden uh, weggereden. Om, op tijd, ik, ik, moet, ik dacht, ik wil gewoon een uur van tevoren uh, binnen zijn. Dat heb ik normaal uh, nooit, dan nee. uh, piep ik op het laatste momentje wel naar binnen. Ja. Maar uh, ja, en de backline stond er al en uh, er werd gesoundcheckt en uh, nou, dus ik dacht, nou, dat komt helemaal goed. Maar niet dus. En toen, toen kregen jullie in een keer bericht hij, bericht, hij heeft iets aan zijn voet? Ja, ja, nou ja, dat, ja, dat, inderdaad, dat werd gezegd, een uh, ja. voetblessure. Dus ja, nou ja, een beetje raar. Ik denk dan kan je toch prima zingen verder. Ja, nou ja, goed, als hij echt iets aan zijn voet heeft. Ik heb wat YouTube-filmpjes bekeken van de shows van de afgelopen dagen. Dan zie je wel dat hij dan probeert te dansen. Maar het zou in theorie kunnen, maar ja, je kan ook denken als het alleen je voet is, dan kan je misschien nog wel zingen. Dus ja, er was ook een hoop er waren veel mensen die met een beetje grote pupillen daardoor de gang liepen van... Nee, ja. hoe kan dat nou? Ja, want ik, ik, ik, ik wist dat die kwam en ik dacht toch wel even op YouTube kijken... en dacht ik, oh ja, tuurlijk, dat was het, die plaat, eigenlijk best een goede plaat, brown sugar. Maar mensen gaan helemaal los de afgelopen dagen die, die ik van alle kanten hoor. Op Twitter, maar ook als ik met mensen spreek. Waarom is dit zo'n zo grote vent? Nou kijk, D Angelo natuurlijk, hij heeft eigenlijk maar één hit gehad in Route Sugar, van zijn 95 geloof ik of zo. En, ja. uh, maar dat hij kwam natuurlijk wel op in in die hele New Soul periode met met Abadou en Jill Scott en, en, en later Angie Stone die ook nog een kind mee heeft trouwens mm -hmm. en en uh, maar op een gegeven moment kwam uh, het Voodoo album uit van, uh, uh, van hem en dat, dat was echt wel een mijlpaal in, ja, in, in de echte letterlijke sol uh, eind jaren negentig. Hanno nu en hij gaf toen in 2000 een uh, uh, optreden op het Noordse Jazz, daar was ik ook bij en ja. Dat, dat, ja, dat was zo magistraal goed. Uh, dat, ja, dat, dat is zijn eigen leven geleiden. En misschien wel omdat hij daarna zo lang weg is geweest. En uh, ja, hij is een paar keer gearresteerd. Nou, uh, uh, van een hele mooie gespierde man. Uh, al ja. Althans, dat ik altijd van vrouwen. Ja, ja hallo. Dat, dat, dat vind ik altijd onzin dat mannen niet kunnen zeggen. Dat, dat zag jij toch ook wel? Dat, was hey, echt dat een, zag ik zeker wel. Die een hele lekker man, man. Dat was uh, redelijk, uh, <laughs> ja. nou, laten we zeggen, sensueel. Ja. En, uh, dus nee, dat is zeker, begrijpelijk, wel. Maar jij zal ook begrijpen dat ik daarvoor niet naar die entologie. Nee. Maar, nee, maar hij heeft natuurlijk een, ja, een heel verhaal aan zich en wat hij heeft gemaakt in die, in die tijd, dat is toch wel tijdloos. Als je, er is ook nog een EP geweest van hem, van uh, Live at the Jazz Café in Londen. Mm -hmm. En als je dat hoort, ik heb het vandaag nog maar eens opgezet, uh, of vanochtend vroeg eigenlijk, dan, uh, dan denk ik ja dat klopt nog steeds. Dat ja. is tijdloos. Vandaag zou hij dus optreden, morgenavond ook. Is hij er dan wel weer? Is daar iets over gezegd? Nou ja, hij zou er morgen zijn en dan zou die, de, deze show al donderdag worden ingehaald. Mm. Maar wat wel raar is, want he, volgende week donderdagavond staat een nachtshow in Paradiso gepland. Ja. Dan denk ik, ja dat had dan deze donderdag ook gekund. Dus, ja. Ik weet het niet, wat, uh, ja, ik, ik heb nog een beetje geprobeerd uh, wat mensen te vragen of wat er nou precies aan de hand is. Maar niemand weet het eigenlijk, behalve dan dat hij wel in Amsterdam was, schijnt te zijn. Mm. Dus ja, misschien is het wel gewoon echt zo, hoor. En heeft het, uh, is het, uh, ja. Maar ik heb ook in de Parijse Franse pers niets kunnen vinden over uh, een val van een podium. Ik, proef, ik proef een gesproken. beetje aan jou dat er toch wel iets anders aan de hand is. is ik bedoel, is hij niet gewoon ergens stondlazeren of enorm stond aan het rondwalen? Zou dat, dat, nou, niet kunnen zijn? dat zou ook nog kunnen. Dat wil ik niet zeggen. Ja, nee, ja, dat kan natuurlijk altijd. Er gebeuren wel eens dingen met artiesten. Maar... Ja, dat zou niet de eerste ja, keer zijn. En, en, en zijn reputatie heeft hij natuurlijk niet mee. Nee. Maar aan de andere kant, de shows in Parijs en in Stockholm en in Denemarken, zijn allemaal gewoon doorgegaan de afgelopen mm. dagen. Dus ja... Mm, goed. Ja. Als er iemand achterkomt, ben jij het wel als baas van drie oh. hem Dus dan uh, horen wij het graag. Zeker. En, okay. en, en, en, voor de, en voor de dames, volgens mij... voor zijn uiterlijk hoeft het niet meer te doen, hè, inmiddels. Nou, het ziet er weer wat beter uit, geloof ik. Ja? Okay. Maar uh, ik goed, ik ga, goed. Ik, ik ga mijn schaatsen maar slijpen. Nu uh, ja. hoor ik net. Dus uh, <laughs> ik wat te doen vandaag <laughs> Wilbert Mutshuis, dank je wel. Oké, okay, hoi. En dan draaien we natuurlijk nog wel even... die ene fantastische hit. Hier moet iedereen even dat clipje bij zoeken. Untitled. Lekker. Overdreven lekker. Eigenlijk niet meer lekker. Eng. Untitled, how does it feel, van D'Angelo. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Terwijl we ons druk maken over wie er in Amerika... de presidentsverkiezingen gaat winnen... zitten onze achterburen ook al in spanning. 22 april, dan is in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Gisteravond uh, sprak de huidige president Sarkozy... om maar liefst acht tv-zenders het volk toe. Maar het is nou nog steeds niet bekend of hij zich nou kandidaat stelt of niet. Wij vragen ons af, zijn de Franse... Klaar met Glamour Boy Sarkozy en wat zijn die andere kandidaten voor types? Dan bespreek ik met onze man in Parijs, Olivier van Beem. Olivier, zeg ik altijd. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb jarenlang gedacht dat jij Olivier heette, maar dat is niet zo. Ja, toch is het echt niet zo. Ja, het is gewoon echt Olivier van Beem. En ja. Alain, Alain Carol, en dat zeg je wel echt zo, want die is Fransman chefkok en ook bekend als jurylid van het tv-programma Masterchef. Alain, goedenavond. Goedenavond. Even een fragmentje van Sarkozy gisteren: J'ai la responsabilité d'un pays pour 5 ans. Ik kan dit deze land in de situatie om een president kandidaat te hebben tijdens een Wat zegt hij hier Alain? Laat het maar even aan jou over. Dat hij niet kan voor vijf jaar bezig zijn met de kandidatuur omdat hij verantwoordelijk is voor de Frans. Ja, ja, precies. Ja, hij zegt, ik, kan niet, uh, ik ben nu nog steeds president... en ik moet niet net doen of ik al op campagne ja, ben. Ja, ja, uh, ja. Maar Olivier, dit is natuurlijk een hele mooie verkapte manier om te zeggen... moet je eens kijken dat ik een echt president ben... en ik ben nog geen campagne aan het voeren, dus stem met z'n allen op mij, toch? Ja, voor een groot deel is dat uh, is dat strategie van, uh, van Sarkozy. Hij, uh, hij stelt zo lang mogelijk uit het moment dat hij zich echt kandidaat gaat stellen. Omdat hij dan. Uh, hij kan dan gebruik maken van de tijd van de president. Die zeg maar, uh, de tijd van de kandidaten wordt precies gemeten in Frankrijk, hoe vaak ze op televisie komen. Ja. En zolang hij zich als president uitspreekt, dan telt hij niet als kandidaat. Dus dat is een hele slimme ja, manier om... Slim. Uh, ja, ja, ja. ja Dus tot, uh, totdat hij zich officieel kandidaat stelt... kan hij net zoveel op televisie komen als president als ja. hij maar wil. Ja, ja. Op zich heeft de linkse partij heeft er wel protest tegen aangetekend. En er wordt nu ook wel iets van de tijd die hij als president gebruikt... om echt zichzelf en zijn partijprogramma aan te prijzen. Dat wordt dan wel weer geteld bij de tijd die hij als kandidaat ook zou gebruiken. Ja. Maar dat is heel moeilijk uh, te be, ja, op te meten precies natuurlijk. Ja. Dus voor een groot gedeelte komt hij er wel mee weg. en gisteren zaten er bijvoorbeeld, het waren zo negen televisiezenders uiteindelijk. Dus daar hebben in totaal meer dan 15 miljoen, 15 miljoen mensen live naar hem zitten kijken. Dus uh, ja, dat is uh, goed. Uh, ja. Maar is er, exposure, is er nou nog een kans dat hij dat, dat echt zegt... nou nee joh, laat maar zitten, één termijn is wel goed genoeg? Nou, die... Dat dacht ik heel klein. Je weet het natuurlijk nooit. Hij heeft tot 16 maart officieel om zich verkiesbaar te stellen. Ja. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld Angela Merkel al heeft aangekondigd... Dat, dat zij graag de president gaat helpen bij... en dat ze ook op verkiezingscampagnes gaat komen... Eigenlijk, de Franse pers heeft een beetje dat Angela Merkel heeft verraden dat hij toch meedoet. Ja, want Angela dus... Merkel gaat hem niet een potje steunen als hij vervolgens niet meedoet. Nee, nee, nee. precies. Um, hij, als hij het opneemt, en waarschijnlijk gaat hij dat dus doen, dan doet hij dat tegen François Hollande, de kandidaat van de Socialistische Partij. En dat is deze meneer. Een président normal, is een exemplaar. C'est-à-dire qui fait vraiment son travail de président. Si les Français votent voor een uh, chef de l'État au suffrage universel, c'est pour que. Celui qui a été ainsi investi, uh, prend toutes les responsabilités de sa fonction. Uh, Alain, ik denk. Nou, ja, ja, doe ja, jij het maar even vertellen? Nou uit. ja, kijk, wat, wat is het werk van een president? Ik bedoel, je kan nog niet voorstellen dat één uh, man is de baas van zeven, uh, bijna 60 miljoen mensen. Uh, het is van een maar beetje... wat, wat zei hij hier nou precies, Hollande? Hij zei van, uh, hij een moet, president hij moet, moet normaal doen. Ja, goed? hij moet Zoiets. normaal doen en hij moet als president zijn. Nou, mijn vraag is, wat is president zijn? De Gaulle was president... Um, uh, Mitterrand was president, um, Giscard d'Estaing was president, Pompidou was president. Het zijn allemaal verschillende mensen. Ja. Even, en, even, heel even naar die Hollande. Hè. Kijk, ja. Wat is dat voor? Het is natuurlijk de, de ex van, uh, hoe heet zij, uh, Ségolène Royal, ja, ja, ja. Die, die vijf jaar geleden uh, voor de partie uh, ja, socialist ja. president wilde worden. Niet gelukt, nu gaat, nu gaat hij het proberen, maar nou, het is, de, het het is, een, is een, een beetje een saaie man. Hè? Een... Nou, een saaie man na nou, hij heet Victor, uh, dat iets van, <lacht> Als Hij is president, dat is altijd goed voor mij. Ja. Dat is een grapje. <lacht> maar ik, um, hij wil heel graag president zijn. Omdat hij denkt dat hij het nog beter kunnen doen als, hij, uh, als, als, als Sarkozy. Maar ik denk dat uh, wat hij moet goed onthouden... En, en ik ben alleen maar een kook... is dat moet, je moet weten, als je president bent van Frankrijk... van alle Frans, dat is niet makkelijk, hè? Nee. Maar wat is het? Typeren mezelf als man? Is het, ik, ik las, ik las bescheiden. Ja, het is bescheiden. Hij is dus het tegenovergestelde van Sarkozy. Ja, dan, denk en uh, ik. Uh, hij, hij, hij wil... Um, uh, ik, ik lees vaak de, de, de Blad Liberation. Mm -hmm. En hij wil een beetje laten zien dat hij echt beter gaat doen als Sarkozy. Dat, ja. dat, dat zegt hij heel vaak. Dat zegt hij, als ja. hij gaat wandelen in de markt, praat met de, met de volk. Gaat hij zeggen, ja, ik, uh, bij mij, jullie zijn uh, bij, uh, goede mannen. En uh, ik ga de Frankrijk beter maken. Ja. Ik ga jullie beter maken. Jullie krijgen een beter leven. Nou, maar dat kan niet. Dat weet je. In, in de tijd van een crisis. Die zo die, die wereldwijd is, wat denk je wat de hij is? Is en oh. ik zeg het niet: ik ben niet een Sarkozy-liefhebber, maar ik denk, maar die uh, die, die, die, die, die blaad ook maar, wat, ja, denk je, Olivier. Ja. Um, hij, hij heeft gezegd, van, hè, dat, zei, dat hoorde je net ook in het stukje van... Uh, ik wil het uh, anders doen, ik wil een, een normaal presidentschap. Is het presidentschap van Sarkozy, vindt hij dat dan zo abnormaal? En vinden de Fransen dat ook? Ja, hij vindt in veel opzichten, en dat vinden ook heel veel Fransen... dus daar kan hij zich best populair mee maken... dat Sarkozy zeg maar een beetje de erefunctie... Die, uh, dat hij uh, ja, in heel veel opzichten het presidentschap niet meer zo'n zo statuur heeft dankzij Sarkozy als dat het vroeger had. Dat het Vroeger zaten er echte staatslieden ja. die, die zich eigenlijk alleen om de echte grote zaken bekommerden. En niet echt op, uh, met de dagelijkse gang van ja, ja, zaken. En wat, en, wat, en wat is dan het commentaar op Sarkozy? Nou ja, Sarkozy is gewoon vanaf het begin Het is een beetje een springerige man natuurlijk. Mm -hmm. uh, hij, hij wil zich met alles bemoeien. Hij gaat naar de zitten. Hij wil alles, wil diezelfde verantwoordelijkheid in handen nemen. Hij doet alles tegelijk. Ja. Hij, nou ja, hij heeft heel veel uh, dingen gedaan die mensen, in, vooral in Frankrijk, uh, heel erg voor Ger vinden. Oh. Uh, hij, bijvoorbeeld, uh, hij zat een keer met zijn Blackberry te spelen. Tenminste, dat vinden ze niet alleen in Frankrijk voor Maar hij zat met zijn Blackberry te spelen toen hij bij de Pauze uh, werd ontvangen. <laughs> Uh, ja, hij, ja. Hij, hij scheldt mensen uit als, als, ze, als ze hem geen hand willen geven... terwijl hij op, een, uh, op een, uh, een landbouwbeurs was in Parijs. Ja, dus hij ja. doet allemaal dingen. Hij, hij, is, hij is echt een volkse man. Hij zegt ook van, uh, tenminste zo doet hij zich voor in heel veel opzichten. Van ja, ik heb veel liever eet ik een pizza dan dat ik, uh, dat ik lekker, uh, lekker ga eten. Dus in dat opzicht, ja. dat past gewoon niet bij Frankrijk. Dat, en dan is het uh, natuurlijk ook nog dat, dat, dat, dat bekende verhaal... van dat hij een beetje te veel de glamour boy is met het topmodel... Aan zijn zijde en zijn vriendjes, zijn rijke vriendjes... met wie die boottochtjes gaat maken en zijn gouden horloges. Dat, dat, dat, dat speelt ook een beetje, dat, dat Hollywood-presidentschap. Dat mag wel wat minder. Uh, ja, uh, op zich, hij wil nu juist laten zien... en dat is eigenlijk ook een van de redenen dat hij nog steeds president is. Uh, dat hij uh, uh, nog steeds echt uh, geen kandidaat heeft verklaard. Dat hij nu juist echt die, die, die presidentiële status wel helemaal heeft verworven. En daar wil hij zich ook mee onderscheiden van bijvoorbeeld François Hollande. Want François Hollande is alleen maar een, een eenvoudige kandidaat op dit moment. En die is nog nooit minister bijvoorbeeld geweest. Hij is alleen maar leider van de, van de Socialistische Partij geweest... Ja burgemeester van een klein stadje in, uh, in ruraal Frankrijk. Mm. Dus, dus hij, hij, wil hij, laten pres zien, hij presenteert als als zich steeds meer als, als staatsman, zeg jij. Ja, ja, ja ik, uh, ik ken Barack Obama. Ik, uh, ik, ik ga iedere keer naar de eurotop. Uh, ja. Hij wil laten zien dat hij de ervaring heeft. En dat hij een soort zekere keuze is. Terwijl bij François Hollande maar we moeten afwachten hoe dat precies uitpakt. Ja. Alleen jij bent als, uh, als chef-kok uh, onlangs op het Elysee geweest. Ja. Word je uitgenodigd met allemaal andere buitenlandse chef-koks. Ja. En daar... Uh, heb ik begrepen. Dus, vond jij, nou ja, het valt allemaal wel mee met dat glamourgehalte van hem? Ja, absoluut. Eerst, uh, toen we waren, we uh, was met een uh, vechtine chef, een uh, Franse chef uit het buitenland, van de village de chef. En um, we, we mogen overal gaan kijken. Ja? We mogen de, de hele keuken bezoeken en we mogen zelf, uh, op een gegeven moment, ik, zag, ik, zag, ik dacht, oh die ken ik deze plek, dat is waar alle, uh, alle presidenten um, verwelkomen, andere president uit de hele wereld, ik wil een foto hier. Mm -hmm. En um, eigenlijk mocht niet, en toen iemand, en van de politie zegt, ja als je snel doet dat kan. En toen hebben we het op gedaan. Op het Ja, van maar vrees en... je niet, dat is een plek waar, um, is een heel bijzondere plek, de borden waar uh, eigenlijk uh, alle presidenten hebben gegeten sinds jaren. Ja. Dat zijn bordjes, die zijn uh, genumeroteerd. Dat zijn, dat zijn echt kunsten. En die kosten 16 tot 17, uh, 1800 euro per stuk. Ja. Zelf heeft als een ober die bord vallen, die moet zelf betalen. Dus oh. hij zit in een museum En ik moet zeggen, het is, uh, het is wel een imponeer. Maar hij stond boven, er was een, een uh, soort politie... die stond continu te kijken naar een ram en op een gegeven ja die hele roep ging weg en ik was echt een ik dacht, wat doet die man dat Kijk de hele dag wat doet hij ik ging naar hem toe en dan zegt hij uh, ja wij opletten alle movement van uh, de president ja die dus, stond om daar te beveiligen ja, continu komt maar echt 24 uur per dag hè je hebt daar wat mooie foto's van gemaakt die zetten we nu even op onze Twitter Twitter.com/slashbiennentoday van jou in het ELC ja en uh, van deze bewaker maar jij zegt dus eigenlijk ook van uh, zei je net voor de uitzending van het het was vrij sober wat je daar hoorde de verhalen er zijn niet meer van die enorme diners. Dat nee, nee, het afgestrapt. doet geen, het heeft de, de, de diner van de jaarlijkse, conferentie. Ze hebben altijd, in januari hebben ze een soort conferentie en dan gaat hij, heel veel mensen uit Noorder, uit heel Frankrijk. Dan, dat doet, hij niet meer. Het doet veel minder festijn. Hij eet in veel minder pompus. Het is geen gastronomen man. Hij houdt niet van wijn. Um, hij houdt niet van wijn? Nee, hij is niet gek op wijn. Uh, ik weet dat hij het altijd in Bristol. Omdat hij vindt hij daar lekker. Dus hij doet wat, wat rustiger. Maar um, ja, ik, ik blijf zeggen, je president zijn van Frankrijk met alle Franse. Dit is wel een vak hoor. Uh, Olivier, ik uh, wou het weer zeggen. Olivier. Olivier, als je dit zo hoort, um, kennelijk, ja, wat je net al zegt, hij, hij brengt zichzelf wat serieus als president, als staatsman. Um, hij moet zich natuurlijk nog even kandidaat stellen, maar daar gaan we dan nou maar even van uit. Dan moet hij straks opnemen tegen die Hollande, die is een beetje suf. En dan heb je natuurlijk Jean-Marie Le Pen. Jean -Marie Le Pen. Yeah. Even een vraag met Ja, yeah. Marine Le Pen. Le, Le, Le Front National n'a probablement jamais me. été uh, uh, aussi uh, proche des préoccupations des Français et, et peut-être jamais aussi crédible compte tenu de la situation internationale que nous vivons aujourd'hui. Ja, de dochter natuurlijk van, uh, van Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, uh, maakt zij enige kans tegen Sarkozy? Olivier? Uh, nou, zij maakt, uh, tegen Sarkozy is uh, wel interessant. Uh, er wordt wel eens gepraat over een, uh, een kleine mogelijkheid... dat zij meer stemmen zou kunnen halen dan Sarkozy. En dan, in Frankrijk werkt het zo dat je twee ronden hebt. Dus aan de eerste ronde mag, uh, mogen heel veel mensen meedoen. Dat zijn er ook zeker 15 dit jaar. Dus dan heb je echt een bondgezelschap van, uh, van trotskisten en communisten... en iemand van de Jagerspartij, mm -hmm. noem maar op. In de tweede ronde gaan alleen de twee beste kandidaten... Ja. Gaan door en die beslissen dan wie er president wordt. En er wordt wel een beetje over gesproken. Ik acht de kans vrij klein, maar dat uh, Marine Le Pen uh, inderdaad meer stemmen zou kunnen halen dan Sarkozy. En dat zij dan naar de tweede ronde zou gaan. En, en dat dan, dan zei ik tegen Hollande. Tegen... Ja. Ja, ja, ja, ja, maar dan ja. maakt ze geen enkele kans. Want nee, ja, uh, het is één keer eerder gebeurd, tien jaar geleden. Toen, uh, toen was het linkskandidaat... Die is verslagen door, door Jean-Marie Le Pen, de vader van, uh, van mm. Marine. En toen, uh, ja, dan krijg je echt een soort republikeins front, noemen ze dat. Dat heel Frankrijk zich achter Chirac schaarde, terwijl Chirac helemaal niet populair was. Maar alle linkse kiezers hebben toen met heel veel tegenzin toch maar op Chirac gestemd. Ja. Uh, uit naam van de democratie. En, uh, Want vooral ja, Nationaal vinden heel... ze toch echt uh, extremistisch? Ja, precies. Maar... Yeah. Ja, ja, moet... En toen had hij dus 82% van de stemmen gekregen. Dus echt mm. een, een Wit-Russische score... 22 april, dan is de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Kijk je er een beetje naar uit, Alain? Heb je er zin in? Ja, ik kijk wel uit, omdat het is toch altijd. Uh, zelf als je als, als je als Fransman wonen in Amsterdam, dan ben je toch geïnteresseerd. Maar weet je wat ik vind? Nou. Ik vind het, uh, die Fransen die uh, een hele rare volk. Um, ze gaan. Tot, uh, ze gaan ver met, uh, met uh, Le Pen, hè, ja. wat ze hebben gedaan. Maar ze willen absoluut geen nationalist. Dus ze gaan een beetje de, de, de, de volk bang maken. Ze zeggen, ja, pas op, hè, als je het niet beter doet. Als zijn de nationalisten en we zijn nationalist. Maar we weten allemaal, ro lopen rond in Parijs... je gaat kijken wat voor mensen rondlopen. Mm. Zwart, Afrikaan... Dus Marine Le Pen gaat het nationaal worden. Nee, ze nee. heet dit ook niet. We gaan het zien. 22 april, de eerste ronde, dus dankjewel, Olivier van BMN, Alain Karel. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord, te beginnen met PVV Tweede Kamerlid Fleur aangemaakt. Ik ben net de gast geweest bij Dit is de Dag. En nu onderweg terug naar Den Haag. De eerste sneeuw begint te vallen. Ik heb in ieder geval de winterbanden eronder, en de krabber, en de schep achter in de klep liggen. Maar zover zal het niet komen. Zak thuis, zoek naar de winterdekbed. En lekker op de bank met een kopje thee, mijn fractiepost lezen. Laat koning Winter maar komen. En dan als laatste acteur Tycho Gerland. Hele goeiemorgen. Was het vandaag, want ik moest heel vroeg op. Toen moest ik naar de studio en heb ik ingesproken. En nu zit ik in het busje, heel gezellig, met vijf collega-acteurs... op weg naar Amersfoort. Want wij gaan vanavond spuiten en slikken in het theater spelen. En het wordt de één grote feest. Dat was een weer. BNN Today zijn we meteen langs de lijn met Gio. B -N -N. 1 0 dat moet er echt in zitten. 1 lager, het wordt zelfs 1 0 -6. 1 -0 96 voor Groothuis. Het Nederlands record is eraan. Groothuis legt hier de lat enorm hoog op weg naar de finish. Q. die die hapt werkelijk waar naar adem. En dan gaan de tijden invullen. Het wordt 1 99 voor beide. En dat is niet genoeg. Groothuis is wereldkampioen. Hij flikt het. Radio 1, het nieuws... Van alle kanten. Yes! E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Sander ging steeds onzekerder bewegen en dacht lang dat hij een griepje onder de leden had. Totdat Parkinson de oorzaak bleek. Evelien ergerde zich vaak aan het onvoorspelbare gedrag van haar moeder. Totdat zij begreep dat haar moeder dement werd. Deze aandoeningen zijn, net als bijvoorbeeld ADHD en depressie, aandoeningen van de hersenen en ze worden vaak verkeerd begrepen. Steun daarom hersenonderzoek en geef op Giro 860. Hersenstichting. Alleen wat we begrijpen, kunnen we goed behandelen. Ga naar hersenstichting.nl en geef op Giro 860. Dit is Radio 1.